met het NOS Een politieman van 51 uit Noord-Holland is ontslag aangezegd... vanwege grensoverschrijdend gedrag. Volgens NRC Handelsblad is het de teamleider Haarlemmermeer... die door een vrouwelijke collega wordt beschuldigd... van seksuele intimidatie en aanranding. De vrouw was eerder uit Den Haag weggepest... omdat zij daar misstanden aan de kaak stelde. Volgens NRC gaat de teamleider tegen zijn ontslag in beroep. De spoedeisende hulp van het Franciscus-ziekenhuis in Rotterdam en Schiedam... is dicht door een computerstoring... Ook geplande operaties kunnen niet doorgaan. Het probleem ontstond na een netwerkupdate. De computers werken nu niet goed meer. Ook zijn beide locaties van het Franciscus telefonisch onbereikbaar. De medische apparatuur werkt nog wel. Twee Limburgse bewindvoerders hebben los van elkaar zo'n 4 ton gestolen van ruim 200 cliënten. Ze waren juist aangesteld om hun cliënten te helpen bij het wegwerken van schulden en hadden daarom toegang tot hun rekeningen. Een van de bewindvoerders zou met de opbrengst zijn eigen gokverslaving hebben bekostigd. Het gebeurde enkele jaren geleden, maar door capaciteitsgebrek bij het Limburgse OM is er nu pas een strafzaak in de maak. De bewindvoerders zijn al een tijd geschorst. Shinky Knecht is uitgeschakeld op de 1500 meter bij de Wereldbekerfinale Short Track in Dordrecht. Hij kwam in de halve finale niet verder dan de derde plek. Knecht reed gisteren in Dordrecht voor het eerst in meer dan een jaar weer een officiële wedstrijd. Hij moest lang revalideren nadat hij ernstige brandwonden had opgelopen... bij het aansteken van een houtkachel. Itzak de Laat plaatste zich op de 1000 meter wel voor de finale... net als Lara van Ruiven bij de vrouwen. Susanne Schulting is door naar de finale van de 1500 meter. Het weer is grotendeels droog en voornamelijk in het zuidoosten... schijnt zo nu en dan de zon. Het is 11 tot 13 graden. Vanavond gaat het harder waaien, aan de kust stormachtig... Morgen regen en ook dan waait het flink een stormachtige zuidwester en op de wadden korte tijd stormen met forse windstoten. Wel zit het zacht, 12 tot 17 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. verkeers, verkeers. Is bij de ANDB. Er staan op dit moment geen files.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 Oh, en trouwens, ook op de woonverzekeringen van de ANWB... krijg je nu als lid een jaar lang extra korting. Bereken je premie op anwb.nl slash woonverzekering. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. -M -M. Met nu Zandvoort op zaterdag. Hey, ZFM, hier is David Monenburg, burgemeester van Zandvoort... Heel erg gefeliciteerd met jullie 30-jarig bestaan. Wat een mooie mijlpaal. En dat voor een omroep die zo ongelooflijk veel doet en betekent in Zandvoort. Daar mag Zandvoort en daar mogen jullie heel trots op zijn. Een hele fijne uitzending op 9 februari. De groeten. Even na drie uur. Welkom bij Tweede Uur van Zandvoort op zaterdag. Op zaterdagmiddag en maandagmiddag bij CFM. Al dertig jaar de lokale radio van Zandvoort. En wil je meekijken in de studio? En wil je de grote grijns van Albert-Jan op zijn gezicht zien? Oh ja, die webcam die doet het even niet. Maar dan kan je snel over mijn monitoren heen kijken. En dan zie je een klein beetje Albert-Jan. En dan... Kijk je via www.zfm live.nl. Het tweede uur, we krijgen het weer uh, druk. Jazeker, ja Jazeker, uh, want naar de volgende plaat gaan we, weer, uh, live, gaan we live schakelen uh, naar uh, collega Piet Pijper. Want die is voor ons aanwezig bij de wedstrijd Jong Holland 1 tegen SP Zandvoort. De wedstrijd die om drie uur is aangevangen. Dus naar de volgende plaat live, naar live voetbal. Verder hebben we natuurlijk uh, rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Dat kunt u gelijk even meeschrijven. Verder hebben we natuurlijk ook nog kort Nieuws in het kort. En als u nou op die ene webcam kijkt ja, die, ja, die, ik, die het wel doet. Dan ziet ik u, zag het in één keer. Dan ziet u de oplossing van het feit dat wij aan de eerst reagerende persoon een drietal dagkaarten voor de huishoudbeurs ter beschikking hebben gesteld. Want het was namelijk, de oplossing is namelijk het nummer van Wim Zonneveld. En het gaat een beetje over de huishoudbeurs. En daar staat de titel ook op. En als u goed kijkt, links bovenaan uh, dat schermpje staat. De oplossing. Kan die nog groter, of niet? Ka nee, kan niet nog, nee, niet nog groter. Dus als u dan uh, even, een, uh, even via Facebook of uh, dan wel even naar de studio belt... Dan, en u bent de eerste, dan hebt u recht op drie vrijkaarten van de Huishoudbeurs ter beschikking gesteld door de organisatie van de RAI. Uh, goed, zoals gezegd, uh, zat wordt het nieuws in het kort. We gaan zo meteen naar de volgende plaats schakelen met live met voetbal... En verder hebben we natuurlijk ook nog Zandvoort nieuws in het kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om op het uh, tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Inderdaad, weer een uh, druk uur Zandvoort op zaterdag. Maar eerst weer uh, meer muziek. Hier is uh, Billy Joel. Ja, deze hebben we al een hele tijd niet meer gedraaid. Dus geheel terecht uh, weer eens uh, uit de kast gehaald... om uh, vanmiddag te draaien op de Zandvoorts radio. Al 30 jaar het geluid van Zandvoort met Billy Joel. Uit de jaren 90-gordeel Billy Joel well, en We Didn't Start The Fire. 14 minuten over drie. We gaan voor het eerst schakelen met Alkmaar. We gaan naar het stadion van Jong Holland. Het Alkmaar Jong Holland 1 speelt vandaag tegen SV Zandvoort. En daar ter plekke voor ons voor CFM is Piet Pijper. Goedemiddag Piet, welkom. Hey, hallo. Hey, goedemiddag. Ja, jij bent voor ons afgereisd naar Alkmaar. En uh, om de wedstrijd te volgen vanmiddag, zijn ze precies om drie uur begonnen Piet? We zijn precies om drie uur begonnen, we spelen nu uh, tien minuutjes. Oké, okay, is er al wat gebeurd? Is er uh, wat te is, vertellen uh, over de opstelling van uh, SV Zandvoort? Nou, we hebben een opstelling met uh, Belenkamp en uh, Sam in het midden achterin. Filip van der Linden is rechtsbek en linksbek is uh, onze jonge vriend uit... Ik uh, weet niet precies hoe die heet. En dan hebben we middenveld uh, Castine de Vries... Twee keer uh, de jongens Salim en uh, Otman, Haiti en Rick de Haan in de spits. Het is een rommelig begin. Kleine kansjes voor de jonge Oranje maar, of jonge Holland. Die, ze spelen in het Oranje-jonge land. En het is verwinderig en is, verder is er is niet zoveel te melden. Nog. Nee, oké. Okay, nee, als we even naar de stand kijken, Piet. ...zien we op de twaalfde, twaalfde plek op dit moment uh, Jong-Holland... Ja. ...en uh, SC Salvoort op de derde plek. Dus eigenlijk zou ja, ik wel is. een winst verwachten vandaag. Dat het hopen we allemaal op en dat is ook heel belangrijk voor de periodetitel. We staan bovenaan in de periode en in principe hebben we dat, heb je dat dan in de oude hand. Hè? Als je gewoon blijft winnen, moet je het Overwinning vandaag is de periodetitel erbij. Dus dat gaat het een beetje om vandaag. Oké, okay, nou, een belangrijke wedstrijd dus uh, voor ons, om het zo maar te zeggen. Piet, jij volgt hem. Heel belangrijk. Oké, okay, dankjewel voor uh, dit moment en heel veel sterkte daar uh, in de winst. Ik hoor het uh, inderdaad dat het uh, flink waait. Ah, Dennis, Dennis komt eraan, ja. Oké. Okay. Oké, okay, graag uh, tot zometeen Piet. Dat was Piet, inderdaad, ook uh, maar. Uh, 16 minuten onderweg, 0 tegen 0. En droom was. Vraag me af, wat moet ik doen? Ik luister naar wat wordt gezegd. Maar ik ruik je als ik mijn hoofd op je kussen leg. En ook de nieuwe hit hoor je zeker langskomen bij Zandvoort op zaterdag. Dit was ook weer een nieuwe, ook weer Nederlandstalig trouwens... van Miss Montreal. En hier houdt deze single in de gaten, want hij is lekker. En vandaar ook gedraaid op de Zandvoorts Radio, het geluid van Zandvoorts. We zijn er 24 uur per dag. En zo meteen gaan we het weer hebben over de voorbereidingen voor de Formule 1. Maar er is weer een nieuwe single. Ja, hier is Now Horn en No Judgment... With me tonight You don't have to change when I'm around you So go ahead and say what's on your mind Give me a warning. Cause we both got nothing to hide, nothing to hide. Even though we don't talk for a couple of months, yeah, it's like we didn't lose any time. I could be a lover or your shoulder to cry on. You can be whoever you like. Oh. Toch is het wel lekker dat uh, CFM ruim in de vrijkaart voor de huishoudbeurs zit. Want we kunnen er nog uh, drie weggeven, Albert-Jan. En het enige wat ze hoeft te doen is even plaatje te raden. Het plaatje van uh, Wim Sonneveld kan via de ZFM app via Facebook of uh, bellen 303 93. Kijk gewoon even op het scherm aan de rechterkant van mij en... Uh, ja, dan uh, zie je de titel en artiest eigenlijk al staan. En het uh, enige wat wij van uh, je willen horen, platen, is van Wim Sonneveld. Hoe heet die plaat nou van Dora? Ja, het lijkt wel een loflied op ja, Dora. He. Ja, Dat ja, lijkt ja. Wel. Nou, Amat-Jan, kom maar op met je bericht. Tijdens de uh, zes drukke bijeenkomsten in Club Nautique... heeft de DGP, de Dutch Grand Prix, de organisator van de heinige Dutch Grand Prix... meer details over het eerder gepresenteerde mobiliteitsplan bekendgemaakt. Zo komt er een parkeerverbod in diverse straten... en zullen de spoorwegovergangen drie dagen, drie dagen dag en nacht gesloten blijven. Verder vraagt de organisatie uh, zie u, uw aller medewerking... en stelt ze veiligheid boven alles. Uh, uh, er worden drie routes van het NS-station naar circuit Zandvoort aangegeven... via de Van Spijkstraat, dat is de kortste en meest directe... en via het centrum en de boulevards langs de site-events... Tot slot via de Thomsonstraat vanuit Nieuw-Noord. Over de trein hebben we het al gehad. Uh, per huishouden zal één viet verstrekt worden. Die wordt begin april uitgereikt samen met een bewonersbrief. Er zullen rond de 3300 vrije parkeerplaatsen in Zandvoort overblijven. Door naar schatting 15.000 fietsen moeten in de grootste fietsenstalling van Europa komen. Dat zijn onder andere drie locaties langs het strand en op het LDC-terrein. Op een aantal straten rondom het circuit en het station... en de doorgaande straten naar parkeerterrein De Zuid... zal een parkeerverbod worden ingesteld. De Tolweg van Spijkstraat, Van Lennepweg, Jacques P. Thijsenweg... en een deel van de Flemingstraat dienen autovrij te blijven. En tenslotte nog een geweldige geste van de organisatie. En dat is een heel prettig bericht. Want op 30 april, schrijft u het vast in uw agenda... zijn alle inwoners van Zandvoort uitgenodigd... om een wandeling over de nieuwe baan van Spie Zandvoort te maken. Dan organiseert de Dutch Grand Prix-organisatie de zogenaamde Burendag. Meer informatie kunt u krijgen via info dutchgp.com voor vragen. Uh, dat is in ieder geval meer informatie via info dutchgp.com. En in ieder geval, zet het vast in uw agenda. 30 april bent u bij deze van harte uitgenodigd om het nieuwe circuit te komen bezichtigen. als inwoner van Zandvoort. Nou, dat wordt een dubbel feestje dan op uh, 30 april, Albert-Jan. Uh, wacht even, ja, er is nog wat. Hè? Ja, oh, ja, ja, ja, ja, is ja, ja. Wat. ja okay, is er is nog wat. Oké, ja, ja. Nee, um, waar gaan we het nu over hebben? We hebben de DGP gehad. We hebben de oordopjes hebben we nog niet gehad, die we gratis uh, kunnen krijgen ja, van de organisatie. Kan dus, ook uh, nog. Daar uh, gaan we het misschien uh, straks uh, ook nog over hebben. We hebben Wim Sonneveld hebben we nog uh, klaarstaan uh, ja. voor de vrijkaarten. Dus die, die... En we hebben Valentijnsdag. Heb jij daar nog wat uh, aan gedaan of niet? Ja, ik heb mijn uh, vrouw extra zakgeld gegeven. Extra zakgeld. Zeg, oh. Je mag er wat mee doen wat je wil, ja. maar je mag het niet uitgeven aan boodschappen. Ja, en je hebt ook nog een plaatje voor de gedraaid waarschijnlijk. Vast wel. Misschien wel deze. Love was Het was weer een uh, druk weekje met onder meer uiteraard Valentijnsdag. You are, them, you are the sunshine of my life. De single van uh, Stevie Wonder. En dit is een heerlijke gouden oude uit de jaren 80, 1986. De Nederlandse band heet de Novo Band. En die hadden een bescheiden hit hoogste positie in de top 40, nummer 6. Met deze single, You're Gonna Be Mine. I don't want to brag about it, but there's no going around it. I'm the one for you. The badges fade. I'm the one for you. And like the Trojan horse. I speciale jubileumuitzending 30 jaar CFM. En toen hadden we ook de gasten onder meer... Uh, oud-collega. Nou, is nog wel collega... maar uh, een beetje op de achtergrond. Ruud Jansen had het ook over vinyl En hij is nog ja. steeds helemaal weg van viniel... en heeft weer uh, twee uh, draaitafels... Uh, voor weinig op de kop getikt... en daar is hij weer heel erg trots op. Nou, dit was ook een plaat van viniel... hoorde je waarschijnlijk wel een klein beetje. De Nova Band uit 86... in You're Gonna Be Mine... 1 minuut overal vier tijd voor de evenementen. Goed, uh, allereerst gaan we natuurlijk naar morgen. En uh, dan is in de serie van de Classic Concerts wederom een nieuw, con nieuw concert. En het is wel een piano recital van KT van Chavili. Shavili. Dat, dat is in de Protestantse kerk. En dat begint morgen allemaal om half 3. Gaan we naar 20 februari, dan is het tijd voor een sportinstuif voor balsporten. Sport Sandvoort organiseert daar een, een instuif. En wel in de Corver Sporthal. En die begint om 1 uur. En die duurt tot 3 uur die 20 februari tijdens de sport in Stuif Balsporten. En uh, zoals gezegd, een geweldig evenement. Op twee, ook op tot op, op 22 februari Zandvoort de Lightwalk. Het is een prachtig wandelevenement langs lichtkunstobjecten. En dat begint allemaal die 22 februari om 5 uur. Gaan we naar 23 februari. Dan is het weer kinderkarnaval in Theater de Krocht. En dat begint op die 23 februari om 2 uur en duurt tot half 6. Gaan we naar 27 februari, dan is het weer tijd voor de traditionele regenboogborrel, ditmaal in het Zandvoorts Museum. En dat begint om half 6 en duurt tot half 9 deze regenboogborrel. Dan 29 februari is, er weer babbel, is de babbelwagen er wederom met een dia-presentatie onder de titel Zandvoorts Verleden in het Heden. En dat, begint, dat vindt plaats in de protestantse kerk om 8 uur, die 29 februari, de dia-presentatie Zandvoorts Verleden in het Heden. Gaan we naar maart, 7 maart, dan is er de, de Final Four, daarvoor moet u naar het circuit Zandvoort. Want dan vindt het namelijk de finale plaats van de Winter Endurance Kampioenschap. En daarmee natuurlijk ook de eerste officiële wedstrijd op het vernieuwde circuit van Zandvoort op 7 maart. De entree is gratis en de race duurt maximaal 4 uur. Meer informatie kunt u vinden op de website van het circuit, namelijk www.circuitzandvoort.nl. www.circuitzandvoort.nl Dan gaan we naar 27 maart. Dan is de aftrap van Zandvoort Beyond. En dat is 35 dagen tot de grote prijs van de Grand Prix van Zandvoort. En dan begint het, het voorprogramma begint dan op die 27e maart. En op 30 maart hebben we het sportieve weekend. Nou, heel sportief weekend. En dat wordt op, da op zaterdag 30 april. 30 maart, sorry, afgetrapt door de wandelaars tijdens de 30 van Zandvoort. Niet voor niets heet dit wandelevenement van Le Champion. De 30 van Zandvoort. Al het unieke van de Noord-Hollandse badplaats komen aan de orde als u er langs loopt. Meer informatie over dit geweldige spektakel, het wandelweekend en, uh, ja, en ook een sportief weekend. Dat vindt u terug op hun website www.30vanzandvoort.nl www.30vanzandvoort.nl Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. Nou genoeg te doen dus de komende tijd weer hier in uh, Zandvoort. En uiteraard ook euh, lekker wandelen met De Dertig van Zandvoort. En waarschijnlijk zal je eigen lokale radio ook daarbij weer aanwezig zijn. <middels> road did you grew up on? Did you get your middle name from your grandma? When you think about you forever now, do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know it all. En als er plaat als deze van Rita Franklin draait, ben je blij dat je weer in stereo mag uitzenden, ook in de op 106.9. Dat is een hele tijdje niet geweest hè? dat lokale radio alleen in Mono mocht uitzenden. Maar het is in stereo en dat hoor je wel bij deze van Rita Franklin en Respect. Daarvoor trouwens uit de hitparades van dit moment, 10.000 Hours. Dat was Den en Shea. We gaan weer naar een winderig Alkmaar toe. Daar is de wedstrijd aan de gang Jonge holland SV Zandvoort. En Pits is daarvoor aanwezig bij die wedstrijd voor ons. Pits, hoe is het daar? Het is winderig, zoals je al aangaf. En het is nog steeds 0-0. We hebben wel wat kantjes gehad. Een mooie vrije trap van de Jeffrey Samsin die het puntje van vorige week niet kon nadoen. Carsten had ook een kans, maar net allemaal net niet. Jongeland moeten we wel in de gaten houden, ik loop regelmatig ook terug. Sterke, snelle buitenspelers, maar we lijken het al op een te hebben. Maar na de tweede helft hebben we natuurlijk wel de win tegen, dus dat is allemaal niet zo gunstig. Maar goed, we laten we positief zijn. Laten we wachten op het doelpunt. Zodra er een doelpunt is, kom ik in de lijn en het is nu nog een beetje aftasten. Nou, wij houden de lijn voor je vrij, uh, Piet. Ja. Dus dan kan je er goed doorheen komen. Maakt niet uit hoe heel vaak goed. je belt. Oké, okay, heel oh. goed. ik het meld. Oké, dank je wel, Piet. Hoi. Vanuit Alkmaar, ja, hij, hij houdt de wedstrijd voor ons in de gaten. Jong Holland tegen SV Zandvoort. Jong Oranje wilde ik ook al zeggen, want ze spelen in het Oranje. Helemaal goed, wedstrijd 0-0 op dit moment. Nog een, een minuut of vier in de eerste helft te gaan. En het leuke is, uh, dit is een plaat uit uh, de beginperiode van uh, CFM. 1990, toen begon het allemaal hier in Zandvoort. 9 februari 1990. En vandaar dat wij vorige week zondag een speciale jubileum uitzending hadden... op de Zandvoorts Radio. 30 jaar het geluid van Zandvoort. En uh, mede daarom was het uh, bestuur ook uh, uitgenodigd... in het uh, programma Goedemorgen Zandvoort, uh, Albert-Jan. Uh, vanmorgen, ja. Ze konden een toelichting geven over de... Hetgeen ze dit, dit jubileumjaar allemaal uh, nog gingen organiseren en uh over de stand van zaken. Nou, gaan en we luisteren. We gaan in ieder geval nu uh, praten met Walter Sans en met Mike Koper, ons bestuur. Ja. Mag ik wel zeggen? Nou, ik ben van het bestuur. Jij bent van, van het bestuur. Walter is van de programmaleiding. En misschien... toch wel eens verschillend, te... inderdaad. Ja, als ja. ik dat ook meteen mag aangeven, iedereen. De, uh, Heel dan, goed. Dank jullie wel voor de, voor de kans om hier even wat te vertellen over 30 jaar uh, ZFM in Zandvoort. Je ziet dat we, we weinig reclame maken voor onszelf, wat dat betreft. Ja. Maar dat we nu die gelegenheid krijgen is hartstikke goed. Maar Walter uh, Sans is een van de programmaleiders. En dat ik kan ik het beste zelf vertellen, want het bestuur gaat niet over de inhoud van de radio. En het leek ons nou zo heel goed als we ook gaan aangeven wat we gaan doen, inhoudelijk. En daarvoor moet je dus bij Walter zijn, of goed. Bastiaan, of Ger. Precies, want ik ben één van de drie. Programma leiders. Ja, want ja. Uh, ook Bastiaan, uh, Torenet en uh, Ger Loogman zijn programmaleider. En we hebben intern hebben het een beetje verdeeld, maar uh, op dit moment coördineer ik de programmaleiding. Heel goed. Wat uh, gaan we verwachten? En 30 jaar uh, CFM. Nou, het is op zich al heel bijzonder ja, dat dat, uh, ja, dat, ja, dat echt dat kan en dat dat lukt. Super. Super. We hebben vorige week een, een jubileum uitzending gehad... en daar was uh, Rob Harms als uh, radiomaker van het Eerste Uur... met eerst teruggekeken op... Uh, op de afgelopen 30 jaar. Nou, we hebben echt een klassieke zender voortgekomen uit radiopiraterij. Uh, toen het heet onder de voeten werd, uh, zijn, zijn er een aantal mannen. Uh, hebben, hebben de omroep opgericht. En zijn hier uh, gewoon geheel uit zichzelf. onder de watertoren hier om de hoek uh, radio gaan maken. En uh, nu, 30 jaar later, uh, hebben we nog steeds een omroep. En wat voor een omroep? Want ja. we hebben het afgelopen jaar. Uh, uh, goed naar de toekomst gekeken. Wat hebben we daarbij nodig? Willen we zelfstandig blijven? of gaan ...gaan we samenwerken in de regio. En uh, ZFM heeft, bestuur heeft er samen met de vrijwilligers voor gekozen... ...om uh, zelfstandig te blijven. Wel te gaan samenwerken op het gebied van nieuws... ...met uh, bijvoorbeeld NH Media, et cetera. En we hebben allerlei woeste plannen voor de toekomst. En daarvoor hebben we heel veel mensen nodig. Ja. En die komen ook... ...elke dag komen er de, uh, wel aanmeldingen binnen. Maar Vrijwilligers moeten weten wat ze bij ons kunnen doen en hoe ze bij ons kunnen blijven. En daarvoor vragen wij ook aandacht uh, ja. in dit uh, gesprek. Nou, uh, op de eerste plaats uh, toch uh, de studio is prachtig. Ja. Ja, ja, de ja, nieuwe absoluut. studio ja, is ja, heel, heel trots en blij. Ja. Uh, eerst in de Watertoren, daarna op het gasthuisplein, uh, de studio. Nou, dat was klein, oud en uh, krakkemikkerig. Maar de studio die, de, die we nu hebben, is natuurlijk geweldig. Ja, wat een mooie plek. Ja. ja, en ik denk ook dat we de afgelopen jaar heel veel te danken hebben aan onze technische mannen die heel ...heel ja, veel kerk. andere techniek gedaan hebben we, ...zodat we gewoon eigenlijk beter in de lucht zijn... ...dan tijden bevolkt. Ja, Absoluut. Dat, ja. Ja. De laatste slag wordt nu gemaakt. De programmeringssoftware de, zijn ze aan het vernieuwen. En dat betekent dat alles in de studio... ...maar ook de locatie en uh, dingen... ...die hebben een flink groot onderhoud gehad. Ja. En uh, een dagtaak voor de mannen... ...die overdag ook nog gewoon een baan hebben. Ja. Dus ja. dat is echt super alle hulde. Heel terecht dat je dat zegt, Leon. Goed, dan hebben we 30 jaar. Ja. En uh, het hele idee is om zoveel mogelijk in beeld te zijn dit jaar. Ja, want dat is het. Kijk, je kunt wel heel goed een feest voor jezelf organiseren, en dan uh, hebben het is natuurlijk supergezellig. Maar we zijn er natuurlijk voor de mensen in Zandvoort. En uh, zonder die mensen in Zandvoort hebben wij geen bestaansrecht. Wij doen het voor hun en we hebben hun natuurlijk ook bij nodig. En we willen juist zichtbaar zijn in Zandvoort. Dus dat betekent dat we gewoon nog meer dan normaal dit jaar gewoon naar buiten gaan. En echt het dorp in. En op zoek willen naar die specia speciale, bijzondere plekken in dit dorp. Maar soms ook gewoon hele gewone plekken waar we onze uitzending kunnen maken. Ja. Ik zeg formule 1. Ja, Formule 1 is een projectje wat daarnaast ook nog loopt. <lacht> dat is een klein, uh, dus ja, Dat is een weekendje in, in mei waar nog wat gebeurt. Maar ja. daarnaast hebben we natuurlijk gewoon onze andere activiteiten. Nou, wat we al net al zeiden. Het is goed, uh, het mag doorgaan. Want de vergunning is van de week. De evenementenvergunning ja, ja, ja, ja, is van de, de, week, de week. Dus het. Ja, ja. Dus, dus de laatste het hobbel, kan er wat dat betreft. Ja. Ja. Maar qua Formule 1, ik vind dat zo interessant hoe de programmaleiding dat neerzet. Uh, qua Formule 1 is Zandvoort natuurlijk wel een hele bijzondere radio zenden, want ik denk dat wij een van de weinige radiozenders zijn, die echt weten, of een van de weinige journalisten hier hebben, die echt weten hoe het in Zandvoort. voort. Ja precies, ja, precies. Wij hebben dat ook absoluut niet de bijzonder. potentie om inderdaad op dat circuit rond te lopen en met Max en Hamilton uh, daar de interviews te doen. Nee, wij gaan hier juist met de mensen in het dorp, het praten. dorp praten. En we ja. gaan herinneringen ophalen, we gaan kijken hoe het vroeger was, we gaan kijken hoe ze het nu doen en wat het gewoon voor het dorp betekent. Ja. En tijdens die drie dagen zijn we een soort rampenzender waarbij we gewoon continu gewoon in, de, in de lucht zijn vanuit het centraal punt in de studio en daar vandaan zenden we gewoon uit over de parkeer, parkeerproblemen, de verkeersstromen, de treinen. De, dit. Gewoon erbij zijn, hè? We, zijn, we zitten er bovenop ja. en we houden alles in de gaten. Heel goed. Ja. Ja. ja. Het leuke is, ik heb dat zondag ook nog even gehoord... Wat, wat, wat Zandvoort is dus natuurlijk aan de Formule 1 denken. Of je het er nu mee eens bent. Of je van van sport houdt. Ik weet het niet. Dat, dat maakt niet uit. Maar ben je liefhebber. Dan zet je dus de deuren open. En dan luister je naar het live geluid. Ja, op dat moment. En uh, je kijkt volgens mij televisie als je thuis blijft. En je zet de radio op ZFM om te luisteren wat er in het dorp gebeurt. Ja. Precies. Dat is een beetje nou. de insteek. Heel goed. Ik vind het een prachtige combinatie. En ik, ik woon op een punt, ik kan en de deur openzetten. En ik kan kijken op tv als en ik kan de ook nog luisteren naar. Ja, als je goed graag. staat, en we het overal. En als er iets gebeurt, bel je gewoon in naar de studio. Dat ja, ja. En ja, maar dat zou doen. Dat zou zijn. Ja, ja, flying Reporter. Ja. Ja. Nou, het leuke is ook, wij, wij, wij proberen als bestuur natuurlijk allerlei connecties met elkaar uh, hier in Zandvoort te maken. Want wij willen ontzettend graag zoveel mogelijk mensen uh, betrekken bij die omroep. Want, die, want Walter zei het al terecht: die lokale omroep is er voor Zandvoort. En dat is de bedoeling. En het hele leuke van jullie programma ook weer hier. Ik heb vanmorgen met een aantal mensen gesproken: Leontien van uh, De Zandstroom, met uh, Toos van Classic Concerts. En dat zijn allemaal mensen die uh, met, met hun activiteiten, met wat zij doen, ook een plekje hebben in onze programmering. Ja, want wij besteden. Aandacht aan datgene wat er hier in Zandvoort gebeurt. En uh, uh, wij besteden aandacht aan klassieke muziek, aan jazzmuziek, aan allerlei soorten muziek uh, in de programmering. Maar nogmaals, over de programmering moet wat. Ja, vertellen. nee, maar dat, ja. dat, dat, dat ben ik het helemaal eens. Uh, maar dat klopt ook helemaal. We willen het zo breed mogelijk. En uh, dat gaat inderdaad, van een programma zoals dit op de zaterdagochtend. Tot inderdaad straks uh, Rob en Albert-Jan weer, die het ook over de sport hebben. Maar dan gaat het ook gewoon over het ochtendprogramma, wat wij hebben. Waar we gewoon plaatjes draaien en vertellen of het druk is als je Zandvoort uitrijdt. En uh, waar het weer vaststaat richting A9. Uh, we hebben natuurlijk ons geweldige lunchprogramma tussenmiddag met altijd mensen van ja, uh, hier uit het dorp en, en lokale artiesten. En, dat. en we hebben natuurlijk Alternative op de donderdagavond, waar gewoon ja. de bands uit de regio komen. En we hebben de mensen die uh, de hands, dance en de house draaien op de... Voor, iedereen, voor wat. iedereen wat. Is er toch nog iets waarvan je zegt... Daar zouden we wat meer aandacht aan willen besteden. En daar hebben we mensen voor nou nodig. Nou ja, daar hebben we mensen voor nodig. We hebben natuurlijk echt mensen nodig die de straat op gaan. Gewoon ja. verslaggevers. Dat zou ik het liefst willen hebben. Gewoon echt mensen dat als er iets gebeurt... Hup, inbellen. bellen. Ja. En we hebben natuurlijk een netwerk. We hebben natuurlijk zelf ook heel veel vrijwilligers al. Maar als er iets in het dorp gebeurt... bellen ons en dan prikken we het door. En ben je live in de uitzending... En doe je verslag. En daar we mensen van nodig. Ja, en, en wat voor uh, dingen heb je het dan? Want ik bedoel, ik, ik liep gisteren richting de Dirk van den Broek. En er zat een meneer met een meisje aan de kant van dat voetje tussen de spaken. Ja. Ik zag er heel naar uit. Ja. Ja. Of je dat live in de uitzending ja, je, <laughs> heb je. De, ja. Duidelijk zijn ik, ik, ik, wat was heel We hebben voor, uh, we afgelopen zomer we die, die goede jongen in de uitzending. Die uh, hadden we een item over gemaakt. Die, uh, met zijn, uh, vuil, die het vel ophaalde hier in de regio. Die liep dagen door de regio zelf vel op te halen. Ja. We kwamen die jongen onderweg ergens tegen en we hebben gewoon plekken in de uitzending genomen. Ja. Dus dan heb je eerst gewoon de relatie van het item in lunch. plus dat je een live interview met hem hebt. Ja. En dat zijn de dingen die we graag hebben. Nou, ja. duidelijk. Is er al meer bekend over het programma rondom dat 30 jaar bestaat? Nou ja, wat het leuke is, we hebben natuurlijk die oproep... Uh, ook in de Zandvalse Krant is die vorige week geweest. En er zijn inderdaad wel mensen die zich melden. En er komen wel steeds meer initiatieven. Er zijn wel ideeën over scholen die mee willen doen. Uh, Brandweerkazijnen willen we natuurlijk graag heen. Uh, Zandstroom, dat soort uh, Zandstroomnet weer. Ja, inderdaad, dus pluspunt. Er zijn natuurlijk echt wel ideeën al over hoe we dat gaan doen. En ja kijk, uh, we houden niet heel erg vast aan dat er precies 30 uitzendingen moeten zijn. Want uh, zo is het begonnen, we gaan 30 uitzendingen doen. Streven. Maar ja, stel, tel je dan alle locatieuitzendingen van Formule 1 ook mee? Nou, dat weet ik niet. Maar die doen we wel mee. We doen ook mee met de 30 van Zandvoort. En we gaan ook met de wolk gaan, we, daar zijn we erbij. Dus ja. Ja, je, bij, bij elk uh, stukje van Zandvoort zijn er veel dingen, uh, als je kijkt naar uh, koken over grenzen, als je ja. op zo'n moment uh, ja. daar uh, ja, he, de reporter naar binnen kan takelen. Ja. Ja. Of op maandagochtend als uh, de buurt met elkaar koffie zitten drinken. Dat zijn ja. twee totaal verschillende ja. dingen. Maar wel hele en ene, essentiële dingen die wel aandacht hebben. En de ene hebben. keer zal het een hele grote lange uitzending zijn. En de andere keer zal het misschien een kort bezoek zijn waarbij we ja. live uitzenden of meelopen met een activiteit. Ja. Ja, zo, zo zitten we erin. En de, de, de taak van een omroep is ook, uh, we zijn een lokale omroep met te maken met de mediawet, uh, commissariaat van de media. De taak is ook om informatie, ja. uh, om iets te vertellen over cul uh, uh, cultuur, uh, om daar ook uh, ja. educatief te zijn, maar ook over sport en ook over de mensen die hier zijn. En dus uh, eigenlijk, wat speelt er in ons dorp? Heel. Ja, en dat, dat is heel veel. Heel veel. Ja, heel dat veel, is heel veel, veel maar maar dat is ook iets, dat je moet je als radio laten, laten ja. horen. Ja, zeker. Dat we toch wel een ontzettend spannend jaar tegemoet zien, als ik dat zo hoor. Ja, het is, het is inhoudelijk spannend. Maar het was ook bestuurlijk, was het, was het afgelopen twee jaar was het spannend. Want uh, bestuur is, is uh, eigenlijk op een moment erin gekomen dat er uh, even... Je hebt in organisaties dat er af en toe een dip is in bestuur. Dat, dat toevallig tegelijkertijd bestuursleden afscheid nemen. Nou, dat had ZFM ook een aantal jaren geleden. En uh, degene die ons in zou werken als nieuw bestuur, uh, uh, Rob Harms... Die, uh, de man die alles weet van de omroep, die werd op het moment dat wij je aantraden. Dus moesten wij pionieren. Dat was heel interessant, want dat betekent dat je met alle vrijwilligers gaat praten... en dat je met iedereen... Uh, gewoon om de tafel gaat zitten en vragen van nou, wat gebeurde er vroeger? Hoe zie jij de toekomst? Waar gaat dat maken nou allemaal over? En, ik, en daaruit hebben wij een beleidsplan geschreven over de toekomst. Van welke kant gaan we op? Uh, wat ik net al waar ik mee begon. De zelfstandige omroep uh, die, die wel allerlei uh, verbanden aan gaat knopen. Met bijvoorbeeld de kustomroepen, Weverwijk en dergelijke. Maar ook met NH Media. omdat probleem wat Walter terecht schetst... is je hebt mensen nodig die nieuws naar binnen brengen. Maar wij hebben met onze vrijwilligers ook een vorm van scholing nodig... Dit we mensen kunnen opleiden. Ja. Nou, daar gaan we dus goede afspraken over maken... om dat in de toekomst beter te organiseren. Dus, uh, ja. dus als iemand luistert en die denkt... nou, daar wil ik wel aan meedoen... Van harte welkom. Van harte welkom. Iedereen kan bij de studio zo naar binnen lopen... als er een live uitzending ja. is. Sowieso. Dat, is dat, ja. dat is wel... Het allerhandigste is een mailtje hoor. Naar bestuur.zfmzandvoort.nl bestuur ja. En dan zorgen wij namelijk dat het bij de juiste programmaleider terechtkomt. Ja. Hè? Als ja. iemand al aangeeft wat hij wil. En als iemand zegt, ik weet het nog niet... dan, gaan we daar gewoon, dan gaat de programmaleider ja, daar, een daar gewoon van. een gesprek mee aan. Ja. Ja, er zijn ook mensen die gewoon heel open... We krijgen de meest grappige vragen. We krijgen mensen die heel specifiek al een idee voor een programma hebben... en dat op zondagochtend dan en dan willen uitzenden en willen ja. maken. Zo specifiek. En we krijgen mensen van ja, ik wil graag iets voor voor doen. En misschien zijn jullie wel een leuke organisatie waarbij ik dat kan doen. Dat is, kijk, heel concreet, wij zoeken bijvoorbeeld nu iemand die mee kan draaien bij Klassiek. We zoeken mensen die uh, s'avonds uh, een programma op dinsdagavond willen maken. Uh, de vrijdagochtend, daar missen we nog iemand voor de ochtendprogramma. Dus Er zitten wel wat gaten in de programmering. Dus er zijn altijd mensen welkom om inderdaad al mee te lopen of mee te kijken. Te, te kijken. Ja. En ik heb begrepen dat dat zeker niet alleen is bij programmamakers of presentatoren, maar dat ook mensen die het leuk vinden om achter de knoppen te staan. Ja, ja we zijn heel blij als mensen voor de techniek komen. We hebben net weer een nieuwe vrijwilliger bij, hier ook bij Goedemorgen Zandvoort. Ja. En daar zijn we gewoon heel blij mee, want juist zonder die techniek kun je gewoon helemaal niks. Net echt die techniek dus nodig. En zijn. het leuke is, ja. en dat is ook een perfect moment om te komen, we hebben nu die overschakeling. Dus inderdaad, vanaf de zender gaan we naar digitaal uh, internet uitzenden. Ja, dat wordt geweldig. Over techniek gesproken, onze techniek geeft nu. Ja, inderdaad. Uh, dat betekent uh, dat ze eruit moesten. Hè. De, het bestuur en uh, de programmeleiding. Nou, vanmorgen opgenomen van het uh, programma. Goedemorgen, Zoonvoort. Wij krijgen een uh, 112 2 melding uh, binnen, Albertjan. Klopt. En, uh, terwijl, het interview, terwijl, u, terwijl u naar het interview luisterde. Uh, momenteel een kajak in de problemen uh, en dat de melding is van uh, 112 op 1 minuut geleden. Een kajak in de problemen, Drenkeling KNRM, Zandvoort. Uh, als zodra meer bekend is, laten wij u dat uiteraard weten. Uiteraard dan hoor je het in het derde uur van Zandvoort op zaterdag. Op deze zaterdagmiddag en maandagmiddag voor de herhaling. We gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur. En daarna zijn we er nog één uur lang met onder meer uiteraard ook het voetbal hè? Jonge Holland tegen SV Zandvoort. Piet Pijper is uh, voor ons daarvoor, uh, daarbij aanwezig vandaag bij die wedstrijd daar in Alkmaar. We gaan met uh, Belinda Karlo uh, dit uur uit.